Daarin werd Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk niet naar de gevangenis hoeft... maar wordt behandeld in een TBS-kliniek. Slachtoffers en nabestaanden hebben daar veel moeite mee... en hadden aangedrongen op een nieuw onderzoek. Breivik doodde in juli 77 mensen... tijdens aanslagen in Oslo en Utøya. Organisaties van minderheden hebben met ontsteltenis gereageerd... op de affaire rond het Limburgse statenlid Cor Bosman... De PVV er noemde een Turkse PVDAAR een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Dat gebeurde al een jaar geleden. Nu het via Limburgse media is uitgelekt, is Bosman door de PVV uit de provinciale fractie gezet. Het inspraakorgaan Turken in Nederland wil dat het kabinet daar zijn afschuw over uitspreekt. Het provinciaal platform Minderheden Limburg had eerder vandaag via de media op excuses aangedrongen vanwege de opmerkingen. Wij vinden dat ja, een schandalige uitspraak. Ik en waar het ons om gaat als platform is dat wij al heel lang signalen van mensen, van minderheden in dat geval, uh, die zich zorgen maken om allerlei dingen die de PVV of de mensen van de PVV doen. En met deze uitspraak wordt dat maar weer uh, bevestigd. CDA en VVD moeten zich afvragen of ze wel met de PVV willen samenwerken, al dus de platform.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 nadat zijn ouders 5000 euro losgeld hadden betaald, zo bericht RTV Noord. De politie heeft twee verdachten opgepakt en verwacht nog meer mensen aan te houden. Wat de achtergrond is van de ontvoering is nog onduidelijk. Het weer overwegend droog, af en toe zon, temperatuur 6 tot 8 graden, morgen veel bewolking en iets frisser. AMB verkeersinformatie Er staan files op de A16, Breda richting Rotterdam... voor de randweg Dordrecht, drie kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A17, Roosendaal richting Dordrecht voor Klaverpolder. twee kilometer. En verkeer dat omrijdt voor de file op de A16 richting Rotterdam... staat ook in de file op de A27, Breda richting Gorkum... voor Geertruidenberg, twee kilometer, voor Nieuwe Dijk, twee. De N59, Sirik C, is in beide richtingen dicht... tussen Oude Tongen en Den Bommel, na een ernstig ongeluk... U kunt omrijden via de N498. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Bob. Een hele goedemiddag en welkom hier weer vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet de 65-plus korting worden afgeschaft? Journalist Dirk Jacob Nieuwboer en Eerste kamerlid voor 50PLUS... professor Kees de Lange gaan daarover in debat. En de column van Justus van Oel, voor zover ik weet is hij Republikein... maar vandaag steunt hij hier onze koningin. Wilt u reageren? Twitter dan hashtag VML of bekijk ons via de website radio1.nl. Vertrouwen. Ja, dames en heren, welkom bij de rubriek Het Vertrouwen. Hey. Uh, deze week uh, lichten we een bepaald uh, vertrouwen toe. En misschien ja. kan mijn gast Bert Stulpjes ja. daar zelf iets meer over vertellen. Ja, daar kan ik iets meer over vertellen. Het is een woord en een begrip wat eigenlijk steeds weer de kop opsteekt de laatste tijd. Ja. En het schijnt een nogal cruciaal begrip te zijn in wat er allemaal gebeurt in deze samenleving op dit moment. Dat is namelijk het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen. Als je, waar je ook luistert, in periodieken en in tijdschriften... en in maandbladen en in weekbladen en in uh, de websites en alles. Het cruciale punt is, er is gebrek aan consumentenvertrouwen. Ja. En als het consumentenvertrouwen er niet is... dan kan de economie niet draaien, want het consument moet het vertrouwen hebben. Vroeger ging je consumeren. Ja. Dan ging je bijvoorbeeld de stad in om iets te consumeren... en dan had je daar vertrouwen in. He, dan kocht je iets en dan zag je, daar had je heel duidelijk in. Is, is, is, is, is, is, is, is, als ik even mag. Ja, ja. Is, is, is, is het cruciaal voor iets wat je consumeert dat je er ook vertrouwen in Natuurlijk. hebt? Natuurlijk. Als je het niet vertrouwt, ja. dan heb je erg sterk de neiging om het ook niet aan te schaffen. En dan. Ja, ja zit je dus in een soort uh, vicieuze cirkel. Ja. Want als je het niet aanschaft, dan wordt er niet geconsumeerd. En als er niet geconsumeerd wordt, verdwijnt het vertrouwen. En als het vertrouwen verdwijnt, dan ja. weet je niet meer wat je moet consumeren. Want dat vertrouw je niet meer. En op die manier raakt de hele boel in het slop. Ja. Meneer Stulpjes, ja. is de boel niet al helemaal in het slop? Ja, de boel is totaal in het slop. En ja. daarom lijkt het mij heel erg verstandig om bepaalde dingen af te stoten. En, en welke dingen? Nou, de ja. dingen die we gaan afstoten zijn... bijvoorbeeld Griekenland gaan we ja. afstoten. Ja. Italië gaan we afstoten. Maar... Portugal gaan we afstoten. Ierland nee. lijkt mij het beste om dat af te stoten. Me... België ja. lijkt me zeker een zekere kwestie van me... afstoten. Polen kunnen Meneer... we het beste afstoten. Ja. Letland Meneer... kunnen we misschien Meneer afstoten. Stulpjes, ja. uh, dat is niet reëel, denk ik. Oh. Ik, ik begrijp dat u uh, een manier zoekt om het consumentenvertrouwen ja. terug te winnen... Maar om alle te stoten dat lijkt ja. me nou niet kunnen we niet in het klein iets iets heeft u niet in het klein wat tips voor de mensen om het consumentenvertrouwen weer een beetje ja dat heb ik ook ik denk op, op, op, op, dat de mensen het beste uh, iets uit kunnen zoeken wat ze vertrouwen ja. en als je dat vertrouwt ja. om dat als, als een gek te gaan consumeren dus stel je hebt uh, vertrouwen in de frikandel als zodanig... Ja. dan zou ik zeggen inslaan die handel consumeren consumeren die knip het, de allemaal, knip open de knip open het geld laten rollen en verder alles afstoten prima Pieter Bouwman en Sanne Wallis de Vries. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen met verstand van zaken, natuurlijk. Dat spreekt voor zich in debat over een stelling. En die gaat vandaag over de 50-plus korting. Over de vraag of die moet worden afgeschaft. Want zodra je 65 wordt, krijg je fixe kortingen bij het openbaar vervoer, musea, theaters. Is dus In de jaren 70 is dat ingevoerd om deelname van ouderen aan de maatschappij te bevorderen. Maar wat blijkt deze week uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek? Juist 65. 65-plussers zijn het minst vaak arm. Hun inkomenspositie is sterk verbeterd, koopkracht gestegen. Dus in dagblad De Pers pleit de journalist Dirk Jacob Nieuwboer voor het afschaffen van die korting. En daar gaat hij over debatteren met 65-plusser, eerste Kamerlid en vicevoorzitter van 50-plus, professor Kees De Lange. Allebei welkom hier in de kroon. Uh, Dirk Jacob Nieuwboer, uh, u schreef een nogal prikkelend stuk over dit thema. Uh, hoe oud zijn uw ouders eigenlijk? Uh, mijn moeder is 78 en mijn vader is nog niet zo lang geleden 80 geworden. Waar is het blij mee met het Stuk? Ik weet het niet. Ik heb uh, deze week één keer contact met ze gehad... en uh, mijn vader heeft een iPad gekregen voor zijn verjaardag... dus we zijn heel druk aan het videobellen... en uh, ze leken vooral geïnteresseerd in hun kleinkinderen. U heeft het en, het niet en eerlijk gezegd heb ik, ze, he, heb ik het ze niet op de man af durven vragen. Meneer De Lange, wanneer heeft u uh, voor... Want u bent 65 plus. Ja, wel, ja, Wanneer heeft u voor het laatst geprofiteerd van een korting... Als Een uh, kortingskaart voor de spoorwegen. En uh, ik moet regelmatig naar Den Haag voor de Eerste Kamer. En daar maak ik inderdaad vaak gebruik daarvan, ja. Dus dat levert best flink wat op? Met name voor de belastingbetaler, ja. Die hoeft dan voor de belastingbetaler? Jazeker. Uh, ik declareer die kosten en die zijn geringer. Ah, ja, ik, Deze ja. korting krijgt ja. Ja, U gaat beide debatteren over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. De korting voor de 65-plussers moet worden afgeschaft. U krijgt eerst een half minuut om ongestoord uh, uw standpunt toe te lichten. Daarna gaat u uh, in debat. Dirk Jacob Nieuwboer, u bent voor de stelling. Waarom? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Um, die 65-plus kortingen die zijn decennia lang geleden uh, zijn die geïntroduceerd, uh, Jaren 60, 70. En de reden was heel erg sympathiek, daar ben ik heel erg voor ook. Ouderen moeten deelnemen uh, aan de samenleving. En er was toen een hele goede reden voor om dat op een financiële manier te proberen met, met kortingen. Namelijk, ouderen waren toen nog relatief uh, vaker arm. Inmiddels uh, zijn ouderen, uh, is dat heel erg veranderd. Ouderen hebben veel vaker aanvullende pensioenen. En dat dus dus dus is niet meer nodig. Het was de eerste halve minuut. Kees de Lange, mm. 50 plus. Waarom bent u tegen het afschaffen van de? Ja, Er is geen kon? enkele reden die bestaande kortingen af te schaffen. In tegendeel. Al een paar jaar lang uh, is de klopjacht op de ouderen geopend... zoals ik dat meestal maar noem. En er zit in de media dus bon ton om de ouderen... als homogene groep af te schilderen... als weerzinwetwekkend uh, rijke egoïsten met meer geld dan goed voor ze is... Uh, dit soort uh, feitenvrije journalistiek, uh, daar verkoop je kennelijk uh, gratis bladen mee. Echt uh, dit soort eenzijdigheid, uh, dat is uh, niet gebaseerd op een juiste analyse van de feiten. En daar hoop ik zo meteen op terug te komen. Dat is in ieder geval binnen de halve minuut. Toch even, Dirk Jacob die u, u organiseert een klopjacht op de ouderen. Ja. Uh, nou, ik moet nu al constateren dat de heer De Lange zich uh, tegenspreekt. Want ik, ik heb even gekeken naar wat uh, hij de afgelopen tijd heeft gezegd. Ik, ik kwam een recente speech van hem tegen, 5 november 2011, waarin hij zegt... Misschien kun je een beetje dichter bij uh, de microfoon komen, Schild. In de media worden ouderen consequent afgebeeld als onmondig, hulpbehoevend en incompetent. Uh, hij, hij zegt nu iets heel anders. En bovendien, ja, uh, als wij iets niet doen dan is het uh, ouderen uh, neerzetten als, als incompetent. onmondig en incompetent. Ba alleen maar niet uh, uh, dus dat ze niet arm zijn. Ik ja, aan dacht eigenlijk dat ik de heer De Lange een plezier had gedaan... maar dat, ja, uh, nu is het weer niet goed. Meneer De Lange? Toch niet. Um, om te beginnen zijn ouderen geen homogene groep... en het is onjuist en geeft de verkeerde suggestie de mensen zo af te schilderen. Als we kijken naar de inkomenspositie... dan is het zo dat van de mensen die al jaren gepensioneerd zijn... twee derde van die mensen een pensioentje aanvullend heeft van 700 euro. Samen met de AOW is dat een bedrag van 1700 euro per maand om van rond te komen. En dat is bepaald niet het levensgevoel. Ik geef het uh, iedereen te doen om daar Jan van te leven. Natuurlijk is het zo dat een hele kleine groep... het goed heeft, maar uh, de werkelijkheid is, uh, ook wat de... van, uh, het cultureel planbureau betreft, uh, dat dat... Uh, Ik klop de... niet? Nou, dat zijn... Centraal over de statistiek hebben we het dan al. Ja, over, dat ja? zijn macro-economische cijfers en die geven aan dat het gemiddelde inkomen van ouderen omhoog gegaan is. Dat op zich klopt. Wat betekent dat? Dat betekent dat mensen die in het verleden een heel laag inkomen had, hadden... alleen maar AOW hadden, dat die langzamerhand uh, bezig zijn uit te sterven. Dus het gemiddelde gaat omhoog... zonder dat voor de individuen die overblijven het inkomen omhoog gaat. Want hoeveel van de ouderen zegt u... hebben het nog veel, veel te moeilijk om die korting af te schaffen? Uh, Tweederde van de ouderen heeft dus een inkomen waar ze maandelijks van moeten leven... in de orde van 1700 euro. En voor die gevallen... En die hebben is... die korting hard nodig, zegt u? Ik denk dat die die korting hard nodig hebben. Uh, niet alleen uh, vanwege het feit uh, dat hun inkomenssituatie is zoals die is... maar ook vanwege het feit dat, en dat merk je heel veel bij ouderen... Uh, er een isolement recht op te treden. Dat is met name in de krimpgebieden van Als ze die Nederland. kortingen niet krijgen? Ja, gaat om openbaar vervoer. Als het gaat om de toegankelijkheid tot uh, culturele faciliteiten. dirk Jacob Nieuwboer, uh, ze, ze hebben die korting nog steeds heel erg hard nodig. U heeft niet goed naar de feiten gekeken. Ja, ik, ik ontken absoluut niet uh, dat er uh, arme ouderen zijn. En je kunt erover twisten wanneer iemand nou uh, een korting nodig heeft. Uh, ja of nee. Je kunt erover twisten uh, wat nou een hoog en laag inkomen is. Uh, wat ik heel erg gek vind, is het automatisme dat je, uh, als je 65 bent, uh, bent, opeens korting krijgt. Want u ontkent ook niet, ik hoorde u ook zeggen... dat er een groep rijke ouderen is. Natuurlijk is die er, ja. Maar waarom moeten die dan die korting krijgen? Alleen Enkel en alleen omdat ze 65 zijn. Uh, waarom geven we studenten een studietoelage... als een deel van de ouders dat gemakkelijk zelf kan betalen? Heel goed punt. Waarom geven, we bij, waarom geven we kinderbijslag aan mensen... als een deel van de ouders het zelf kan betalen? Ja, maar dat zijn antwoorden op andere ja, vragen. Ja, dat is precies. Nee, dat is een antwoord op andere vragen. Maar uh, ik bedoel, al die dingen die liggen wel dat... met elkaar. Kijk, als we kijken naar de korting op reizen... He, bij de spoorwegen. De spoorwegen zijn een uh, private organisatie. Dus dat is geen overheidsgeld wat in die kortingen gaat. Dat is gewoon een beslissing die de spoorwegen zelf nemen. Nou, maar toch wil ik even terug naar die vraag van Dirk Jacob Nieuwboer. Er is ook een grote groep ouderen die het wel goed heeft. Ja. Hij beschrijft dat ook in zijn stuk. Een beetje het beeld van de gebruinde uh, 50-plusser of 65-plusser... die net terugkomt van vakantie, een groot huis heeft, et cetera. En die profiteren ook allemaal van die kortingen. Waarom? Uh, die profiteren van die kortingen, omdat die kortingen gewoon generiek zijn... zoals zowel kortingen generiek zijn. En dat zijn. moet ook zo blijven, vindt u? Wat ik vind is uh, dat als de spoorwegen ervoor kiezen om kortingskaarten te geven... dat mogen ze doen, en dat doen ze om hele goede uh, redenen... dat doen ze om de daluren op te vullen. He, dat is een normaal economisch principe. Dat ja, maar dan, dan kun je ook het ook een andere geven, natuurlijk. Je kunt het ook een andere geven. Ze kiezen voor de simpelste manier die daarvoor is. En die keus die is dus aan de spoorwegen. Dat is niet noodzakelijkerwijs die... mijn keus. Maar het helpt... De ouderen, die oneindig veel groter is dan die paar rijke ouderen. Het helpt de grote groep ouderen om zich met uh, de samenleving bezig te kunnen houden. Om die niet de rol te spelen te die raken. ook hard nodig is. Een mondige groep die deelneemt aan de samenleving. zoals elke andere groep in de samenleving. En daar kunnen deze mensen met name een beetje hulp bij gebruiken. Maar als ik u goed beluister, dan vindt hij dus. Uh, op het moment dat die, dat die groep uh, 65-plussers. Uh, die arm zijn, uh, met een klein inkomen, dat die afneemt. En dat, dat is aan het gebeuren. Op het moment dat dat gebeurt, ja, dan vindt u eigenlijk ook... dat er niet zoveel te zeggen valt voor een, uh, een korting... die enkel en alleen is, is gericht op die leeftijd. Kijk, u, zegt, u zegt, nu zijn er nog zoveel armen. Dat is, dat, he, dan moeten we, dat, uh, we moeten het vooral in stand houden. Maar op het moment ja, dat, dat die ouderen rijker worden... Dan, uh, dan is er inderdaad geen argument meer voor te vinden. De spoorwegen die hebben kennelijk een heel nuchter standpunt ingenomen. Nee, de vraag was even aan u. Vindt, vindt u nog dat die mensen als ze het niet meer nodig hebben, toch die korting moeten krijgen? Er moet helemaal niks. Er moet op dit moment ook niks. Een museum is vrij om korting te geven, ja of nee. En de meeste musea die kiezen ervoor die korting te geven. En dat is wel begrepen eigenbelang voor een belangrijk deel. Want wie anders komen er door de week als de mensen beneden 65 werken? Wie anders komen nee, er naar ik, die musea? Vanuit het belang van, van die mensen geredeneerd, snap ik dat je zegt uh, houden wat je hebt. Maar Dirk uh, Jacob Nieuwboer is wat jonger. En de andere categorieën denken misschien waarom zij wel en wij niet. Nou, ik wil meneer de Lange op één punt gelijk geven. Er moet inderdaad niks. Musea zijn vrij om dit te doen. Ja. Uh, gemeenten zijn vrij om, dat, uh, om dit te doen. Uh, wat wel, denk ik, heel erg vaak gebeurt... is dat ze dat uit een soort gewoonte doen. Um, uh, van, ah, ja, die 65-plus-kortingen, die zijn er nou eenmaal. Dat doen we al heel erg lang. Ik, ik heb voor mijn stuk gesproken met uh, de directeur van uh, Cultureel Centrum De Bali. Ik heb het gelezen, ja. Ik vroeg hem, waarom heeft je eigenlijk uh, 65-plus-kortingen... Geen flauw idee eigenlijk, zei hij. Ik, ik denk uit gewoonte. Nou, wat we willen doen met dit stuk is een, een vraag, vraagteken stellen bij die gewoonte. Waar, waarom, waarom, waarom 65? Waarom niet 66? Waarom niet 70? Waarom niet 55? Waarom niet op basis van inkomen? Meneer De Lange. Nou, wat uh, nagelaten wordt in het stuk, en dat vind ik toch een erg belangrijke omissie dat is dat alle ouderen over één kamp geschoren worden. Ja, dat en, wordt ook getwitterd hier dat door is, uh, Kluchten. Die zegt, alle ouderen worden door meneer Nieuwboer over één kamp geschoren. En dat geschoren. is volkomen onterecht. Omdat uh, mensen die net met pensioen gaan, de babyboomers... in een totaal andere positie zijn dan mensen die al tien jaar met pensioen zijn. Die ouders van meneer uh, van Nieuwboer die hebben uh, al vele jaren lang... op hun aanvullend pensioen geen indexatie gehad. Ja. Maar dat wordt ook niet hun... ontkend, begrijp ik door meneer Nieuwboer? Nee, nee, nee, nee, Volgend en, jaar en, zal en, hun pensioen gekort worden. is dus de vraag van meneer Nieuwboer... De categorie ouderen gaat ja? achteruit, okay. achteruit, achteruit, achteruit. u heeft heel veel reacties gehad op, u, nou op ja, uw artikel. Het is artikel, interessant he? wat meneer De Lange zegt over babyboomers dat dat een hele categorie, andere categorie is. Want dat zijn er nu 65 aan het worden. Ja. En dat is precies waar wij en vraagtekens die het bij zullen. Moet je voor deze categorie mensen nog die kortingen uh, uh, in stand houden? Nou, als u dat dan Mag ik nog één ding aan toevoegen? Ik ben inderdaad plat gebeld uh, deze week. Uh, ik ben bijna niet aan werken toegekomen. En de meeste mensen die belden uh, waren 80-plussers. Ja. En die mensen waren ontzettend boos. Het waren hele moeilijke gesprekken. Want die hebben het juist niet zo breed. Nou, ja, dat, dat waren inderdaad mensen die zeiden: van... hoe durft je het uh, te schrijven? Want ik heb het helemaal niet breed. En mijn halve flat heeft het niet uh, breed. Uh, en het gaat om maar, de 65-plussers. Maar, maar, maar wat tot zeiden, 80 zeiden, jaar. vervolgens gingen we met elkaar in gesprek. Wat ze, waar we vervolgens heel vaak op uitkwamen was. was ja, uh, ik heb het niet breed, maar de babyboomers, hè, hun kinderen eigenlijk... Ja, die hebben het hartstikke goed voor elkaar. Herkent u dat, Inderdaad. meneer de Lange? Zij hoeven die kortingen niet meer te hebben. Nou, dat herken ik niet in die mate. Kijk, ik uh, sta nogal eens uh, vanuit 50 plus voor zalen vol met ouderen. En dan praat je dus over de koopkrachtontwikkeling... Uh, en over hoe mensen dat ervaren. En uh, de verhalen die je krijgt, uh, maar ook de verontwaardiging die je krijgt... Uh, dat is niet te beschrijven. Dus u, u herkent ook niet het feit dat 65 tot 80-jarigen het beter hebben... wat dat betreft dan 80-plussers? Nou, als je het zo stelt, dan is dat niet zo. De 50, 65 tot 80-jarige groep, dat is evenmin een homogene groep. Hm. Waar het om gaat is dat in de afgelopen vijf jaar... Uh, heel veel mensen die in die tijd gepensioneerd zijn geweest... Die hebben geen indexatie gekregen en nu gaat hun pensioen achteruit die mensen hebben uitsluitend koopkracht verloren. En dat is op het niveau van 10 à 15 procent. Het is helder. U zegt, hou die kortingen in stand. Dirk Jacob Nieuwboer zegt, uh, waarom als automatisme? Kijk daarnaar. Tot slot, want dat vraag ik altijd aan het eind van het debat uh, aan, aan onze gasten hier. Uh, meneer De Lange, om met u te beginnen, zit er dan ook werkelijk helemaal niets... of toch ook wel iets in de argumenten van meneer Nieuwboer? Um... Als die Nieuwbor zegt dat je over dingen in de samenleving moet nadenken... Uh, en daarover debat moet voeren, dan ben ik dat uiteraard met de meest. Dat is een hele goede zaak. Dat is ook de reden dat we hier staan, denk ik. Ik denk ook dat in zijn bijdrage, uh, wat een bijdrage in de richting van de bad is... maar niet zo gelukkig wat mij betreft, dat veel te kort door de bocht wordt gegaan... en de nuance ontbreekt en ten onrechte de ouderen wordt weggezet... als weerzienwekkend rijk met meer geld dan goed voor hem is. Meneer Neuboor, en daar maak ik bezwaar zit tegen. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer De Lange? Er zit wel, wat, uh, wel iets in. En dat is iets wat ik deze week ook al vaker uh, tegen ben gekomen. Uh, het klopt zo. Het klopt dat veel ouderen nog steeds... Uh, in isolement uh, zitten, helaas. Ja. Dat is ook waarom wij uh, afgelopen woensdag in de krant zijn teruggekomen... op, op, uh, op het stuk uh, en een aanvulling hebben geschreven. We Namelijk heel kort? We zijn nog steeds tegen die 65-plus kortingen, maar het is misschien heel goed om uh, bijvoorbeeld een samen op pad uh, korting uh, in te stellen, hè? Dat een jongere met een ouder op pad gaat... en, en, een jong -korting die, en, en, en allebei die mensen korting geven. Kijk, op die manier komt u misschien toch uh, tot elkaar. Uh, Praten gerust over door. Althans, niet meer in de uitzending, maar wel hier misschien in de kroon. Dank voor het debat. Okay, dirk Jacob Nieuwboer, redacteur Binnenland van de Pers... en Eerste Kamerlid voor 50PLUS, professor Kees de Lange. APPLAUS We gaan weer uh, genieten van de muziek van Emmett Tinley. My soul I can live with the great unknown. Simple life is all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 Yeah. It's long time to heal, Emmett Tinley. Ik vroeg eerder hoe heet de band waar hij in de jaren 90 frontman van was. En dat uh, wisten Richard Martijse En iemand twitterde, onder de naam Snoepsel, die wist het ook. Uh, de, die band heette namelijk The Prayer Boat. Ze hadden allebei het goede antwoord. En krijgen dus het nieuwste gesigneerde album van Emmett. Uh, Emmett, yesterday you played here uh, in Groningen. Yes. Can you pronounce that, Groningen? Groningen. Very good. Yeah. Uh, Eurosonic festival? <laughs> yes. Is, is, uh, yeah, well, the festival where uh, musicians are discovered. Uh, how, how was your uh, performance there yesterday? Uh, it was good. It was a long day. We had uh, four performances in total, some cafe gigs and, and that kind of thing, starting in the morning. So, and yeah, you, you, met, you met people who say, Emmett, so. okay, I've discovered you and now I'm going to give you a contract and you're going to be world famous? Uh, I just sing. The business all takes place behind me somewhere, so... You didn't yeah. meet them. Well, I, um, I met some people, but uh, our focus was on just playing, making music, so... Helaas, nog niet de man die zegt, ik ga je groot maken. Weet ook niet of hij dat echt wil, maar... You were born, born in America? Yes. Grew up in Ireland? Yes. So why are you here? Um... Strom. Yeah. Yeah, um... Uh, I, uh, well, I have a, a record deal here in, just in Benelux... So Dit the you een record deal in Amerika of Ierland? Um, we having kijken naar dat. We zijn open voor expansion. We zullen zien hoe het gaat. Oh, misschien yeah. dat hij, hij is nu wel in Nederland maar hij sluit niet uit dat hij misschien in de landen Amerika waar hij geboren is, Ierland waar hij is opgegroeid, ook nog uh, aan de slag gaat. Uh, we, in Holland, we like singer of songwriters very much. Mm -hmm. huh? uh, especially a famous actress here, Carice van Houten. Dat je haar al met ontmoet. Ik heb haar nog niet ontmoet. Oké, je moet haar ontmoeten, want ze kan je in de wereld doorbrengen. Ja, dat is. Je Weet dat? Ja. Oké, ik wens je veel succes in het ontdekken waar ze woont. Ja. En we gaan naar je luisteren. Je gaat twee andere songs spelen. Volgens mij speelt hij zo nog twee nummers. Zo ver, dank je. En met nu eerst. God, hoe heet die nou ook alweer? Breivik. Maar dan anders. Ja, die blonde bedrijfspoedel van Benjamin Netanyahu... Nee, die Limburger die verkering heeft met een buitenlandse vrouw... die hij nooit ziet, maar dat is dan geen schijnhuwelijk. Ja, die man die wil dat iedereen normaal doet, zelf iedereen beledigt... maar het volstrekt abnormaal vindt als je hem beledigt. Die onbetaalde ambassadeur van Israël... die in ons parlement een voornamelijk door buitenlanders gefinancierde partij runt. PVV. Ja, de Partij voor de Vrijheid. Die partij zonder leden, zonder inspraak... met één leider die alles beslist in totale vrijheid. Dus die man. Absoluut anders dan Breivik, hè? al dacht Breivik juist dat ze vrienden waren. Nou, die man heeft dus nu ruzie met de koningin. Dat had hij trouwens al, want de koningin vond zijn film niet goed... en is bovendien stiekem links van, lid van GroenLinks. Die man dus, die stiekem in zijn tweets met een uur schrijft... ja, dat hele intelligente kamerlid van de PVV... die als een andere kamerleden zo uitzoekt... dat hij inderdaad altijd het intelligente PVV-kamerlid zal blijven. Geert Wilders. Precies die. Kijk, als je, als je je best maar doet als je je linkse vooroordelen even opzij zet... als je eindelijk je ogen durft open te doen voor de werkelijkheid... dan weet je opeens wel wat je wilde zeggen. Geert Wilders. Natuurlijk. Nou, deze Geert Wilders heeft nu dus ruzie met onze koningin. Onze koningin was namelijk in bezoek, op bezoek in Abu Dhabi. Vanwege de handel. Want Abu Dhabi is van plan van Nederland mooie spullen te gaan kopen. Misschien zelfs een paar peperdure onderzeeërs. Dus daarom was de koningin in Abu Dhabi. Vanwege de centjes van Henk en Ingrid. En toch was Geert Wilders boos op haar. Dat is toch raar. Want de moslims in Abu Dhabi zijn juist hele goede moslims. Die zijn namelijk allemaal van plan om in Abu Dhabi te blijven. Die zijn zo rijk dat ze helemaal niet naar Nederland willen. En toch was Geert Wilders boos dat onze koningin in Abu Dhabi was. Terwijl Abu Dhabi het met Geert Wilders... juist over een heleboel dingen volstrekt eens is. Geert Wilders vindt duurzame energie een dommelinkse hobby. Nou, dat vinden ze in Abu Dhabi ook. Die willen gewoon lekker olie blijven verkopen. Geert Wilders heeft een enorme hekel aan Iran. Nou, dat heeft Abu Dhabi ook. Die maffe Ayatollahs zijn hun overburen. En misschien heeft Abu Dhabi nog wel een grotere hekel aan Iran dan Geert Wilders. Maar Geert Wilders heeft ooit vastgesteld dat alle moslims in Nederland hetzelfde zijn. Dus nu denkt hij dat ook alle moslims in het buitenland hetzelfde zijn. En hun vrouw onderdrukken. Want dat is dus het grote punt van Wilders in zijn ruzie met de koningin. Onze Nederlandse koningin, een onafhankelijke trotse vrouw... droeg in de moskee van Abu Dhabi een hoofddoek over haar prachtige designhoed. Onze koningin, een prachtige vrouw van bijna 74... weigerde in de moskee aan de Ayatollahs... haar fenomenale Hollandse fietskuit te laten zien. Onze koningin, kortom, heeft zich laten vernederen... door het telletje middeleeuwse miljardairs... uit de terroristenstaat Abu Dhabi. Voor Geert Wilders is de maat nu vol. Beatrix moet gewoon eens normaal gaan doen. Dat ze zich aanpast is een schande. Al heeft Wilders zelf zijn haar Hollands blond laten verven voor Ingrid en Henk... en zou hij zich direct laten besnijden als hij premier van Israël kon worden. Justus van Oel. Het NOS Journaal nu met, ik dacht, Gert Pluk. Radio 1. Het NOS Journaal. Premier Rutte zit met koningin Beatrix eens dat een hoofddoek... geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen.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 Het kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs is in Nederland tot recordhoogte gestegen. Maar volgens het kabinet betekent verlaging van de accijns dat andere belastingen omhoog moeten. Organisaties van minderheden hebben met ontsteltenis gereageerd op de affaire rond het Limburgse PVV-staterlid Cor Bosman. Die noemde een Turkse PVDA een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken.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 Bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam... met zo direct historicus Albert van der Zijde die vertelt waarom wij wel blijven geloven in vrijdag de 13e als ongeluksdag. En natuurlijk Frits Barend over sportieve hoogte- en dieptepunten. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AVOVML... of bekijk ons op de website radio1.nl. week, nieuwe ja, dames en heren, de Nederlandse aardoliemaatschappij heeft een nieuw gasveld ontdekt. Het grootste op land sinds 1995. Het ligt in het noordoosten van Friesland en het bevat naar schatting ruim 4 miljard kubieke meter gas. Bij ons in de studio, Trui Bokhorst. Mevrouw Bokhorst, u wist dat al lang, hè, van dat gas? Ja hoor, bij mij was dat al in 2010 bekend. Ja, u had hem al geroken, die gasbel. Ja, ik had hem al geroken. Ik liep daar vaak met de hond bij E en dan rook ik iets. Wat, wat rook u dan? Gas? Nee, dat dan weer niet. Nee? Nee, dat kan je niet zomaar zeggen. Ik ruik gas. Dat is een gasbel, dus ik ruik gas. Ja. Uh, u bent even, om het duidelijk te maken voor de luisteraars, helderruikend. Inderdaad. Ik ben al twintig jaar helderruikend. Maar ja. dat wil niet zeggen dat ik normale geuren ruik, he, die oh. algemeen aanwezig zijn. Maar het zijn energieën die in geur worden omgezet. Ja, dus u rookt geen gas? Ik rook wel gas, u... maar geen gas in de zin van gas. Gassigheid. Gassigheid. Ja, maar eigenlijk rook ik chocolade. Hè. Een gasbel geeft aan ons helderruikende een chocoladelucht. Oh, en, en, en wat kan een helderruikend mens nog meer uh, ruiken? Nou, wij kunnen ook ruiken of iemand doodgaat. Op afstand ook. Uh, Kim Jong-il, Vaklaas Havel, uh, Johan Heesters. Dat wist ik al lang. Hè. Dat had ik al geroken. Oh, en, en, en, en verder? Nou, wij kunnen ruiken uh, ja, van alles eigenlijk. Hè. Dat we dit weekend vorst krijgen, bijvoorbeeld. Maar wat, wat ruikt u dan? Dan ruik ik gebakken vis. Gebakken vis? Ja, dat is heel raar. Maar als er vorst komt, dan ruik ik gebakken vis. En dat klopt altijd. Uh, en, en, en de crisis met de euro en dergelijke, ruikt u zoiets ook? Heb ik ook geroken, al lang van tevoren. En? Hyacinth. Hyacinthe. Ja, crisis is hyacinthe. Dat is raar, hè? Maar bij de vorige crisis rook ik ook al hyacinthe. Dus wist ik het dit keer zeker. En verder? Uh, de hoofddoek van Beatrix. Ja. Uh, boenwas en brandlucht. Boenwas? Ja. Bij iets met hoofddoeken ruik ik boenwas. Uh, Koninklijk Huis, brandlucht. Gek, hè? Ja, inderdaad. Maar de vorst heeft u dus ook geroken. Krijgen we nou nog inderdaad een horrorwinter? Heeft u dat al geroken? Nee, dat denk ik niet. Want ik... ...geen geitenlucht geroken. Pardon? Een horrorwinter is geitenlucht. En dat heb ik nog niet echt geroken. Die overstroming in Groningen, dat heb ik trouwens ook al van tevoren geroken. Heel duidelijk. En? Poeplucht. Zo. Ja, menselijke poeplucht. Ja, daar kan ik niks aan doen. Overstromingen is poeplucht. Dat was in 1953 in Zeeland al zo. Komt, komt u soms uit Groningen? Uh, nee, ik kom uit Utrecht. Oh, want ik rook. Pardon? Nou, kan me ook alles vergissen. Oh, goed. Nou, bedankt voor uw komst. Ja, hoor. He, nou, ruik ik het weer. Waren, waren in Utrecht ook overstroomd. Nee, misschien? Nee, nee. Uh, dag, mevrouw. Uh, vriendelijk bedankt. Dag. Marja Luif en Pieter Bouwman. We gaan het hebben over sport met Frits Barand natuurlijk. En over bijgeloof met Albert van der Zijde. Uh, Frits, ben jij eigenlijk bijgeloof? Nee, nee, ik ben niet bijgelovig. Helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk als mensen het wel zijn. Waarom? Oh. Het geeft een zekere uh, onverwachte spanning, of het uitkomt of niet. Ik, ik weet, uh, heel veel voetballers zijn bijgeloven op de plek waar ze moeten zitten in de kleedkamer. Tikje vroeger van Johan Cruijff in de buik van Heinz Tijls het veld opkwamen. En als dat niet gebeurt, dan verloren ze. We gaan het er natuurlijk over hebben omdat het vandaag vrijdag de 13e is. En ondanks onze Hollandse nuchterheid is de angst voor deze dag nog lang niet verdwenen. Historicus Albert van der Zijde van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur zit hier. Uh, heeft u op weg hier naartoe nog onder ladders doorgelopen of zwarte katten gezien? Of... Nee, dat, ik ben niet bijgelovig, maar dat probeer ik wel te vermijden. U bent het niet nee. zelf? Nee. Want, dat heb ik ook van huis uit meegekregen, niet onder een ladder door. Want? Waarom ja, dat dan niet? ongeluk. Mijn moeder, alsjeblieft niet onder een ladder ja, dat, doorlopen. Dat, dat is bijgeloofd. Ja, nee, is. weet ik. Maar ik zeg, ik vind het enig. Oké. Okay. En waarom de loopt? Er trouwens ook wel iets praktisch achter te zitten. Kijk, als iemand die, die ramen loopt te lappen... ...en uh, met zijn ja, emmer enzovoort... ...en die kan naar beneden komen uh, vallen... Dan, dat is ja, de ja, reden dat u niet onder een ladder loopt. Uh, maar kijk, ook, ook als ik in een vliegtuigstoel ga zitten... ...en, uh, en er staat 13 op... Uh, ...dan ga ik er wel zitten... Maar ik denk toch een kort ogenblik en ik denk volgens mij iedereen: van goh, dat is toch stoel 13. Nee, waar, waar dat komt heeft het... niet iedereen, kan ik u zeggen. Nee, maar waar <laughs> komt dat vandaan, uh, vrijdag de 13 het getal 13, dat dat een ongeluksgetal is? Um, nou, kijk, vrijdag de 13e, je moet twee dingen uit elkaar halen. Uh, vrijdag de 13e, je kan denken: van goh, dat is eeuwenoud enzovoort. Maar vrijdag de 13e als zodanig wordt pas, nou pak een beetje 100 jaar lang uh, zo beleefd. Uh, dat is relatief kort. Dat is relatief kort. Ja. Maar je moet er wel bij zeggen, wat veel langer is, is dat vrijdag als ongeluksdag, dat is veel ouder. Oh. Uh, dat dateert al uit uh, de begin van de middeleeuwen. En vrijdag is dan ook een bijzondere dag in de christelijke traditie, namelijk uh, de dag dat Christus is uh, gekruisigd. En, uh, en ook sinds die tijd ook een dag waarin katholieken bijvoorbeeld uh, doen aan vasten en onthouding. Daarom was de vrijdag al een ongeluksdag. Ja, dus, dus dan eet je geen, uh, geen vlees, maar dan eet je vis. Ja. En, en waarom werd dat dan uh, 100 jaar gang, geleden uh, vrijdag de dertiende? Nou, en op een bepaald moment komt de dertiende erbij. Hè? Dat is dan in de 17e eeuw zo'n beetje. Um, uh, en ja, dan ook weer een bijbelse interpretatie wordt er aangegeven in die tijd. Namelijk uh, het laatste avondmaal. Jezus zit met twaalf posten aan tafel. Ja. Met z'n dertiende dus. En, uh, met hemzelf erbij. Ja, ja. een van die dertiende die vertrekt vervolgens en gaat hem verraden. Uh, ja, dat is ook niet een... een, een maar dat was al in. lang bekend. Niet 100 jaar geleden pas voor het eerst. Nee, inderdaad. Dus dat, dat, ja, op een bepaald moment gaan mensen dat samenvoegen en anders beleven blijkbaar. Uh, uh, want nog in een fase later, en dan zit je rond 1900... gaan ze die twee, ongeloven, of die twee bijgeloven bij elkaar voegen. Vrijdag en de dertiende. En dan heb je eigenlijk uh, ongeluk in kwadraat. Uh, zowel vrijdag als de 13e. Nou, dan moeten we wel helemaal fout gaan. Is, is, er, is het ooit onderzocht? Is er enig uh, statistisch bewijs dat er op vrijdag de 13e meer ongelukken gebeuren dan op andere dagen? Ja, dat is ooit onderzocht. En uh, ja, het verschilt soms van land tot land wat de resultaten zijn. En uh, voor de onderzoek, als een stapel wordt onderzocht. Heeft. <laughs> dan klopt het. <laughs> uh, nou, het schijnt. Voor, kijk, want vrijdag de 13 gaat vooral over dat je dus uh, uh, niet op pad moet gaan, vooral thuis moet blijven ja. en uh, niks nieuws beginnen. Um, uh, nou, dus dan is de volgende vraag: van, gebeuren er dan meer ongelukken dan? Als ja. je op pad gaat. Uh, nou, in Engeland en Amerika wel. Oh. En in Nederland niet. En dat uh, is echt officieel aangetoond? Wat is nu ook weer een Amerikaanse onderzoek? Ja, dat heeft ooit eens dus zo'n verzekeringsmaatschappij ja. uitgezocht. van hoeveel claims zijn er voor, voor ja, ziekenhuiskosten, ongelukken, brand enzovoort. En dan blijkt dat het in Nederland veel minder is. Dat heeft dus misschien ook andere oorzaken. Wij zijn minder bij geloven. Uh, ja, of, of bijvoorbeeld, uh, wij zijn zo bijgelovig dat wij zo voorzichtig zijn dat wij dan geen ja, onderwerp. Ja, zo kan maken. je ook redeneren. Wat ja. uh, dus ja, dacht, van, wij, dat dacht ja? jij even toen je de deur uit ging? Ik dacht helemaal niks. Nee, uh, niet. Althans, niet in verband met vrijdag de 13e. Behalve dat ik dit gesprek zou gaan voeren. Maar, maar er zijn nou, ook uh, ja. hotels die geen 13e verdieping hebben. Gewoon 12 ja, 14 dus, Dat speelt zich af met name in Amerika trouwens. Dat, uh, maar zijn er ook vliegtuigmaatschappijen die dan geen ja, 13 hebben? Die geen 13 hebben, ja. ja, ja dat, het gekke is: de, laat zeggen, het geloof, religies, dat, dat neemt heel erg af in Nederland. Maar het bijgeloof niet. Ja, kijk, ik, ik ben zelf historicus, hè, En onder historici leeft altijd het idee van... Uh, dat bijgeloof dat is iets van vroeger, hè, Middeleeuwen, dat ze natuurlijk... Uh, toen wisten ze van allerlei dingen niet ja. uh, wat daar de achtergrond was. Van, van het bliksem bijvoorbeeld, hè. Uh, Wij weten dat er iets meteorologisch achter zit. En middeleeuwen is niet. Die dachten van, nou, dat is dus een soort ingrijpen van God, of zo, hè. En, uh, en ja, hoe meer wetenschappelijke kennis wij vergaren. Des te minder bijgeloof er is. En het grappige is dus dat dat uh, niet het geval is. Uh, en ik denk zelfs dat er een omgekeerde. Uh, dat je nog iets omgekeerd Dat het vanzelf. sterker wordt, juist. Dat het sterker wordt. Kijk, uh, er is laatst onderzoek gedaan naar geluksgetallen. En gewoon uh, onder de Nederlandse bevolking. Wie, uh, wie heeft een geluksgetal, wie niet? Uh, uh, geluksgetal, het, geluksgetal. Nummer 1 is trouwens 7. En geluksgetal. Geluksgetal nummer 2 is 13. Ah, dus uh, soms is het ook een geluksgetal. In, in, in, de, in de Joodse worden. gemeenschap is natuurlijk 13e ja. bar mitswa leeftijd. Ja, ja. Waarop een jongen volwassen wordt. Dus een hele belangrijke. Dus dat is een geluksgetal. Wat ja. mensen ook als laatste cijfer van een lot willen en zo, dat soort dingen. Ja, ja, ja. En, en dat en neemt dus toe. Het dat geloof neemt toe en, uh, en vervolgens hebben ze ook gekeken, wie zegt nou, wie zijn al nou het meest bijgelovig? En wie zijn dan het meest ja. bijgelovig? De mensen in de steden. Die zijn het meest bijgelovig? En de mensen en de jongeren. En hoe komt dat? En nou, ik heb er wel een verklaring voor. Uh, kijk, we zitten natuurlijk ook in een tijd van secularisering. Uh, het, het reguliere geloof neemt af. En daardoor komt de ruimte voor andere geloofjes. Nou, u, on, u, on, u onderschat één uh, afgroep, dat zijn de sporters. Topsporters zijn zo bijgelovig. Nou, Er zijn een aantal categorieën die, die zijn uh, meer ik denk bijgelovig dus dan andere categorieën. Artiesten de artiesten uh, is een bekend voorbeeld, circusartiesten is ook een heel ja. bekend voorbeeld. Uh, maar sporters zeker ook. En dat heeft volgens mij mee te maken dat uh, die moeten op een bepaald moment een, uh, een prestatie neerzetten... En uh, dat moet goed gaan. En dan wil je dat geluk een beetje dwingen. En het ongeluk ook een beetje dwingen. Dus dan ga je allerlei bijgelovige dingen doen. Uh, kijk, ik ben zelf uh, Nee, het is. Ze zijn. Nou, je probeert ze, hebben, het... ze hebben een paar keer in prestatie geleverd. als er bepaald iets was gebeurd. Ja. En dat gaan dan ze dan als doen. Dan blijven ze dat zien. doen. Ja. Ja, ja. Dus je hebt een bepaalde gewoonte als Sport. Ja, ja. Ik heb als gewoonte als Schaken. dat ik. Uh, als ik het notatiebieldje invul. dat ik mijn naam nooit vol uitschrijf. maar altijd AVD. Zit. En dat is een gewoonte natuurlijk. Maar als ik het niet zou doen, dan zou ik me wat onzekerder gaan voelen. Ja, ja. Nou ja, het uh, is een soort placebo-effect uh, eigenlijk. Ja. Nee, als, je, als je er maar in gelooft, dan werkt het ook. Psychologen hebben daar ook onderzoek ja. naar gedaan en uh, helpt het. Nou, kijk, strikt genomen slaat natuurlijk nergens op. Maar het blijkt wel te helpen. Want die sporters krijgen meer zelfvertrouwen door. Leven het bijgeloof eigenlijk? Leven het bijgeloof, ja. Daar komt het op neer. Want het klopt wat Frits zegt. Dat, dat die sporters met name. Want die wonen niet allemaal in de grote stad bijvoorbeeld. U zegt dat daarvoor is meer bijgeloof. Nou, nou die... Die, dat onderzoek was natuurlijk niet specifiek onder sporters of zo. Maar dat was onder de hele Nederlandse bevolking. En daar kwamen die resultaten uit. Maar wat ik net zei. van Onder verschillende bevolkingsgroepen die vaak onder druk staan. En die een grote prestatie moeten leveren op een bepaald moment. Mm -hmm. hè, dus die theater. Artiesten, die, die sporters, et cetera. Uh, maar ook momenten dat je iets, iets wilt doen, bijvoorbeeld een lot lotkoop. Dan, dan wil je ook iets winnen of zo. om een bepaalde. Manier. Dus dat wil je allemaal dwingen eigenlijk. door dit soort bijgelovige dingen. Uh, dus ik vind het niet zo verbazingwekkend. als de druk zo groot is. dat je nee, dan tot nee, alle veiligheidsmaatregelen. Dat is een de meest rare vorm van opvast. bijgeloof, Frits, die je hebt meegemaakt. Wees raar voor ja? mij, van geloof. Dat was de onderbroek van Jacques Zwart. <laughs> Want uh, jou, ik weet niet meer precies waar die, die nooit of? Nee nee, moest een bepaalde on hij moest een bepaalde onderbroek dragen voor de wedstrijd, anders won hij niet. En Kijk. die moest op zaterdagavond al klaar liggen. Het was inderdaad een vuile onderbroek natuurlijk. Ja, het is, nou, Hij kan hem al wassen toch? Nee, maar dan is hij... Ah, oh, dat nog niet. Ja, maar er was iets met een onderbroek van Jacques Zwart. Een vies verhaal. Maar ja, het kan natuurlijk ja. ook zijn als, als bijvoorbeeld altijd spelen met de sokken afgezakt of zo bijvoorbeeld. En je hebt er daar mee gewonnen tegen Ajax of zo. Dan ja, ga je dat, dat doen. weer doen, hè? Ja, ja. het, het bijgeloof het neemt toe. En nou ja, als het werkt, dan begrijpen we ook waarom. Albert van der Zijde, eh, dank. Uh, blijf nog even aan tafel zitten, want we gaan door zo direct over sport met Frits Barend. Maar eerst weer Emmet Tinley. I can't breathe or be still Neither feel cold nor the thrill While you close one by one All the doors with this silence When you get this close to me You take the words out of me You give me poetry for my hunger You give me pain to make me stronger But I don't feel so strong I speak in it all Again, you're thinking. Met Tindley, begeleid door Tony Nielsen en Sebastian Wering. Sport met... De sportieve hoogte- en dieptepunten. Bij een gespokkeld door de hoofdredacteur van het Blad Helden. Mede hoofdredacteur samen met Barbara natuurlijk. Uh, Frits, wat waren de, de tops? Beginnen we daarmee? Nou, de top. Uh, gisteren maakte bondscoach Paul van As van de uh, het hockeyteam bekend... dat hij twee van zijn beste spelers, twee iconen, twee helden... twee grootheden uit zijn selectie heeft gezet. Ja, En dat vind ik een topper, want daar heb je ongelofelijke moed voor nodig. Want je kent de Pavlov-reactie, Jacques Brinkman. Schande dat hij dit doet. Ja, natuurlijk, het is altijd een schande... maar het moment is daar volgens hem dus blijkbaar. De moet ongelooflijk... en Takema. Teun de Nooijer en Take Takema, allebei meer dan, bijna, samen bijna duizend interlands. Uh, maar de feiten geven hem gelijk. Want? Dus de uh, de uh, sinds 2007 goed. heeft het Nederlands hockeyteam met Takema en met de Nooyen nooit meer een groot toernooi gewonnen. Hij wil in, bij de Olympische Spelen goud halen. Bij de laatste toernooi faalt het Nederlands team steeds. En uh, voor het Jeroen Delmee mocht afscheid nemen bij de Spelen van Peking, met een vierde plaats. En waarschijnlijk heeft hij geleerd van wat daar gebeurd is. Zijn vorige bondscoach vond het waarschijnlijk niet verantwoord... om Jeroen Delmee dit aanvoerderschap te nemen Hij heeft haar afscheid mogen nemen, het team heeft gefaald. Gisteren stelde Twan Huis de vraag aan Paul van Ass in Nieuwsuur. Verdienen deze mensen niet een prachtig afscheid in Londen? En toen deze voorzet kon hij niet laten lopen. Die moest hij inkoppen. Ik ben er niet bondscoach geworden om spelers een mooi afscheid te geven. Ik ben bondscoach geworden om Olympisch te kampioen te worden. Ja, maar en individueel presteerden ze nog goed, toch? Ja, dat is niet goed genoeg in het Nederlands team. Want we zijn al vier jaar geen, sinds 2007 geen kampioen meer geworden. maar toen nooit en ook. Albert van der Zeijden, historicus, volgt ook sport of niet? Maar Rob, het is een hele zware beslissing. Maar daarom vind ik het zo moedig dat hij durft. Ja, Nee, maar dus nou, even nou, kijken ik, wat andere betreur. Met name Teun de dat hij eruit is. Omdat ik kom uit Egmond. En dan ook uh, je liefhebber? Ik kom uit Egmond. En Teun de komt ook uit ja, Egmond. Dat ja, ja, ja, dus ja, om, ja, uit lokaal of ideologische overwegingen ben ik voor uh, in de noije, maar, maar, maar, maar voor de rest uh, denk ik dat Frits gelijk heeft en dat, uh, en ik, je moet inderdaad ook... door als je als je in de toekomst weer kampioen wil worden. Maar het is ook weer heel leuk want ik hoorde je we hebben helaas geen stemgeluid van van, als het is echt alle voordelen van hockey zijn ook weer bevestigd, geweldige bekak. behoorlijk bekak, mag je wel zeggen. Maar zou je dan bij de reacties van de noije en Takema zijn heel erg des hockey's in plaats te zeggen ik wil nooit wat met die klootzak te maken hebben, keurig beschaafde reacties als hij. En zijn we weer beschikbaar. Hij maakt alleen één fout. Uh, Paul Frans, hij heeft een metafoor gebruikt... dat als je twee grote bomen in het bos kapt... dan komt er meer zonlicht en dan kan een andere natuur komt tot bloei. Hij, maar hij heeft ook gezegd dat de nooier en taak... als hij het fout voorzien, terug mogen komen... Maar je weet zelf, als je twee grote bomen gekapt hebt... zijn ze dood je en dan je zijn niet ze niet gebruik, kun je ze als hout gebruiken voor de doodkist. Robben, Robben en Van Persie ook maar uit het Nederlands elftal. Nou, vorm? Nee, want die zijn nog niet zo ver. Oh. Die zijn nog vrij jong en die zitten ook niet zo lang in het Nederlands zelf. Maar nee, Robben en Van Persie zijn op de top van hun kunnen op dit moment. Alleen houden van Persie. Uh, top 2. Twee, Marianne v Vos, ik moet er bijna elke week noemen... die is met grote overmacht kampioen van Nederland Cyclocross geworden. Veldrijden. En er gaan nu zelfs stemmen op om maar bij mannen mee te laten rijden. Ik denk dat dat te zwaar voor is. Maar het is wel goed, want dan heeft ze meer prikkels. En op top. 1 natuurlijk de comeback van Sven Kramer. Ja. Ongelooflijk, hij won drie afstanden. Volgens mij, vroeg als je drie afstanden won... was je automatisch Europese wereldkampioen. Maar met zoveel overmacht, ook zijn geweldige 1500 meter. En meteen een kritisch punt. Hij zei, ik zal nu meer moeten gaan doseren. Uh, ik heb te veel van mijn krachten gevergd. Dat is een impliciete aanval op het begeleidingsteam. Hij is dus, er is roofbouw op hem gepleegd. En dat werd al meer gesuggereerd en gezegd. Hij is zelf mede verantwoordelijk. Want maar ik staat dat... vast dat hij daardoor er zolang tussenuit moet nou dat ja, blessure... Het was al niet topvorm bij de Olympische Spelen in Vancouver. Dat zijn de 1500 meter bewees dat had daar vier medailles, gouden medailles kunnen halen als hij in topvorm was. Dat was hij niet. Daarvoor heeft hij een paar keer met koorts gereden. Hebben ze hem toch laten starten. Nou denk ik dat, je, dat Sven Kramer zelf het meest bepaalt wat hij doet. Mm -hmm. Maar zijn begeleidingsteam en Sven Kramer moeten goed in de spiegel kijken. Ze hebben dus grote fouten gemaakt. Er Wordt dat te veel met... van die sporters gevergd? Nou ja, van hem is te veel gevergd. Want het is zo'n bijzonder talent. Als hij wegvalt, valt echt alles weg. Het ging o... trouwens wel bijna fout met, met onze vrienden. Want ze werden bijna alle twee oh ja, daar komt uh, gedisqualificeerd. Op. Daar kom ik straks op. We gaan nu K naar de flop de... de... drie. Dat is het feit dat Sven Kramer met zoveel overmacht Europees kampioen is geworden. Ik weet niet eens meer wie twee en drie zijn geworden. Het betekent dus dat op Europees niveau is het, niveau, het andere niveau van de andere schaatsen zo laag is. Dat Sven Kramer, eh, zelfs als er een jaar uit is geweest, zo kan overheersen. Doet het dat... iets af als een uh, prestatie? Nee, dat niet. Maar okay. het is wel jammer dat er zo weinig concurrentie is. De anderen moeten zich dat wel aantrekken. Nou, flop twee vind ik. Eh, Ajax stelde voor om die wedstrijd tegen AZ die over over te spelen bekerwedstrijd. Ja. Alleen vrouwen en kinderen toe te laten... en ja hoor, daar zijn we weer in Nederland... Positief discrimineren is in strijd met de algemene wet gelijke behandeling. Mijn hemel nog een toezeg. Ja, in Turkije hebben ze die wet nog niet. Het ja. was toch enig geweest als er alleen vrouwen en kinderen waren? Was jij beledigd als je daar naartoe had gemogen... Als jouw vrouw naartoe had gemogen met de kinderen? Nee, ik niet, maar ik denk dat er vast weer mannen geweest waren die waren gaan protesteren. Ja, nee, of naar de die rechter hadden, nou, waren Die hadden dan maar laten moeten protesteren. Ja. En die waren dan maar bij die Occupy gaan zitten. Maar ja. ik bedoel, uh, ik vind dat zoiets flauwstens dus ook. En hadden die kerels maar met hun moeders moeten gaan. Maar. Ja, dus gaat nu gaan over die positieve discriminatie is ook dat uh, mannen niet in een vrouwenelf mogen voetballen. Ja dus zo kunnen nou we ja. doorgaan allemaal flauw. Misschien schilders. dat er iemand bedenkt om naar de rechter te stappen. En maar dan uh, komen nu allemaal kinderen. Het is heel, hij is heel snel uitverkocht ja, in de wedstrijd. Ja. Ze ja. moeten ja. nog meer kaarten gaan uh, roleren. Dit is fantastisch. En ja, het absolute dieptepunt was dat protest van de Noorse bond tegen die kickfinish van Sven Kramer mm -hmm. en dat blokje wat Jan Blokhuizen dan had geraakt. Ja. Uh, daarmee hoopte zij dat Sven Kramer en of Jan Blokhuizer gedisqualificeerd zouden worden als zo Europees kampioen worden, als Bucko. Ik kan me niet voorstellen dat Bucko dat zelf wil, maar als hij dat wel wil, is hij een van de meest onsportieve schaatsers die ik ooit heb meegemaakt. Nou oh ja, er zijn gewoon regels, zeggen ze dan. Hè? Ja, maar als je ja. op die manier... Oh, Albert Van begreep jij dat? Dat die horen gingen proberen? Nou, hij ongelijk in dat er regels zijn natuurlijk. Hè. Nee, en, de, zei, dat tegelijkertijd die, wat tegelijkertijd, Nee, maar die kickfinish is... Die kickfinish gaat over de vijf, dat was 500 Hij kwam bij meter. de start en, en, en, en dan deed hij zijn been, schopte die ja, even de, vooruit. Het was een soort. Jubbel, en dan, maar tijdens de, de Olympische spelen was Sven Kramer ook de sterkste. Maar ja, als ja. je dan de verkeerde baan pakt. Dan, ja, maar dat ja. is iets anders. Hij heeft dus geen 10 kilometer gereden, want hij heeft twee binnenbanen gereden. Ja. Dus maar goed, dat, dat is uh, uh, ja, uh, een uh, Dat zeggen dan natuurlijk zeker degene die erop moet letten: scheidsrechters dus bij het voetbal, uh, bij ja. omstreden rode kaart en zo. Ja, regels en regels wet positief discrimineren is tijd met algemene wetgelijke behandeling... zijn er ook wel eens dingen dat je moet denken... nou, de wet luidt zo, maar wij doen het zo. Overigens vind ik uh, Gelukkig was Sven... er een Duitser om ons te redden, hè? was ja, een Duitser, een Duitser, die <lacht> niet eens in behandeling genomen <lacht> heeft. Nee, maar het nee, is dus uiteindelijk ook goed gekomen in dit geval. Ja, dus soms kunnen gekomen, ze toch ja. wel flexibel met die regels omgaan. Nee, nee, goed. Overigens even nog uh, over Sven Kramer, die zo ja. fantastisch teruggekomen is... en na zijn sabbatical... Ik kwam Thomas Dekker dinsdag tegen, de wielrenner bij de Zesdaagse. Die gaat ook weer terugkomen. Die heeft natuurlijk geen blessure gehad en ik hoop en ik ben benieuwd hoe hij terugkomt. Ik verwacht veel van maar het zag er heel goed uit. En Thomas Dekker was echt de verdette van het Nederlandse wielrennen. Nou is de concurrentie in het wielrennen natuurlijk tien keer groter dan met schaatsen. Want wij hebben natuurlijk met schaatsen en hockey het voordeel dat het eigenlijk alleen in Nederland gaat. De Geredelijk domineren, ja. Ja, dat zijn eigenlijk maar jij verwacht daar zo... veel van, op basis van jouw theorie, dat eigenlijk al, al, zo'n alder niet gedwongen Call uh, zo'n sporter beter kan maken. Dat kan heel goed zijn, ja. Tom Boot, uh, beste... Coach, alle sporter, alle tijden zeg ik altijd. Die nam om de drie jaar een sabbatical. En die kwam daar veel beter uit en werd dan weer een veel betere coach. En de spanning op sport is zo gigantisch groot. Ze durven het natuurlijk bijna niet, want je hebt maar 10, 15 jaar voor je carrière. Dus dan ben je bijna drie, vier jaar kwijt van je carrière. Maar het zou fantastisch zijn als je het durft en kunt. En Sven Kramer heeft dus bewezen dat het mogelijk is. En meneer, gaan wij dekken dan voor het eerst weer een actie zien? Dekker gaat, uh, ik geloof dat hij in Oman gaat rijden als BRB. Oh. In Oman? Uh. Ja, of Qatar, yeah. of een van dat soort rare landen waar ook gewildheid wordt, waar geen hond komt kijken, maar dat is allemaal geld, dat met geld te maken. Albert van der Zijde, denk je dat er iets zit in die theorie van gewoon als sporter, uh, of misschien zelfs wel directeur, gewoon een jaar ertussen uit en daarna presteer je veel beter? Ja, het geldt ook voor wetenschappers. Het is heel goed om een keer uit te gaan. Hoor. Dat, ja? uh, Heb je ja. het zelf gedaan hoor? Uh, nee, eigenlijk nog niet. Nee, Ik durft. niet meer uh, <laughs> gek. Ik ben bang dat je dan niet meer. Nee, met zo positie je plaats ja. kwijt natuurlijk. Hè. En bij sporters is dat nog erger, want dan ja. uh, komt er weer een nieuwe generatie. Als je echt heel goed bent zoals Tom Boot. Ja. Dat ja. laatste, of dat Albert zegt, dus dus... speelt natuurlijk wel een rol. Hè? Dat je als voetballer, uh, als jij er een jaar uit gaat... dan word je niet meer geselecteerd. Nou, als je echt een hele Ik ben er wat dat Robin van Pers. God voor hoe dat want het zou heel zonde zijn we willen van hem genieten. Als hij zegt, ik stop een jaartje, ben ik van overtuigd dat hij over een jaar echt overal terecht kan. Kijk aan. Nou goed, Frits, uh, we gaan zien wat het oplevert. Uh, in hoeverre Sven dus nog meer en nog beter gaat uh, pre presteren. Dankjewel Frits Barend, dank ook Albert van der Zijde. Aaf.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 Sint Meer. Sint Mooi. Sint Magnifique. Sint Magistraal. Sint Maximaal. Sint Meesterlijk. Sint Marcant. Sint Memorabel. Sint Magisch. Sint Maarten. Sint Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl. Sint Maarten. Aangenaam. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar.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 Dit is Radio 1.